Twee uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson heeft op het congres van zijn partij in Den Bosch gezegd dat de PvdA geen mooi weerpartij is. Volgens Samson is de PvdA bereid om juist in moeilijke tijden verantwoordelijkheid te nemen. Hij erkende dat het nieuwe kabinet ingrijpende maatregelen wil doorvoeren. Het worden vijf historische jaren, zei hij. De onrust over de zorgpremie is volgens Samson onterecht, omdat die is gebaseerd op halve en onvolledige berekeningen.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 Morgen begint droog met wat zon, maar 's middags gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie. File op de A1 Amsterdam-Amersfoort 6 kilometer tussen afrit Soest en afrit Bunschoten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd. En dat levert een file van 3 kilometer op tussen Knopend Raasdorp en Aalsmeer. Daar zijn ook drie rijstroken dicht. En bij Aalsmeer is de afrit dicht. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat 6 kilometer file tussen Soesterberg en Amersfoort. Kwam door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Melding van de spoorwegen, door een stroomstoring rijden er van en naar Nijmegen geen treinen. De extra rijstrijd bedraagt meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tross Show. We zijn er gewoon weer. Ja hoor, het wekelijks Ode Pro Radio 1. Ik ben Bas van Werven en Carlo, hoorde u al. Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Carls Magazine. Ja. Carlo, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan, uh, wij gaan wat nieuws doen. Ja. Er is toch wel weer het een en ander te melden. Ja. We gaan praten met Maarten Steinboeg. Ken je die nog? Ja, zeker. Die hebben wij in een vorig leven bij een andere zender ook wel eens op bezoek gehad. Die is professor... Hoog, Hokter, ja, er hoogleraar. staat van alles voor zijn naam voordat zijn eigen naam begint. Ja, hoogleraar Automotive, hè? Ja, en dan, dan moet je... Neem dan professor voor je. Ja. Wat, wat zie je dan? zie je iemand met een baard... die waarschijnlijk ja. rijdt in de Renault Canjou. Ik weet het verder niet, maar dat gaan we zo vragen. Of ja, dat klopt. ja, hij is van de Technische Universiteit Eindhoven. Het is dus, ja, een, ja. Ja, dus het is goed, hè? Want eindhoven is dus, die Jekster. Ja, ook eindhoven die ex. En, en ik ben ex-Eindhovenaar. Dus, okay. dat gaat helemaal goed komen tussen Maarten. Nou, ik is het niet dat hij nogal van de elektrische auto's is. Ben ik blij dat we de Ford Focus uh, uh, ST, ST ook hebben. Ja. Met ja. heel veel benzine. Sorry, ja, dat moet ook even gebeuren. <laughs> uh, meneer Stijbroek, ja. we, we gaan straks uitgebreid met u praten. Uiteraard, maar uh, we gaan eerst ja. naar het autonieuws. Dat doen we namelijk altijd. Ja. Maar klopt dat eigenlijk trouwens, die Kangoo? Kangoo, noem ja. ik hem. Ja, Ik heb hem nog steeds. Echt nee, hè? Ja. Oh, God. Ja. Waar zijn de geitenwolle sokken? Heb ja. je ja. al onder de ja. tafel ja. uh, gekregen? <laughs> nee, maar hey. de... Er schijnt. Verrek, er schijnt, geen klompen. Nee, maar er schijnt iets, iets behoorlijks aan ja, te komen. Ja, dat ik, wij, weten wij. Nou, dat niet dus. gaat hij zometeen vertellen. <laughs> en dat is ook elektrisch. Maar ja. dat maakt niet uit verder. Ja, ja nieuws. Um, nou, het meest schokkende nieuws was eigenlijk uh, het interview met Sergio Marchione. Ja. De baas van Fiat. Oeh, dat is een pijnpuntje. puntje. Hè? Nou ja, het valt allemaal wel mee als je erin mm -hmm. duikt. Hè? Maar het, het, niet alleen Fiat tegenwoordig, maar ook natuurlijk Chrysler, Jeep, Dodge in Amerika, waar hij het nodige te zeggen heeft. En Lancia. En Lancia, dat is dan weer Italiaans. Ja, hij heeft een, een beetje, misschien een beetje ongelukkig laten vallen... dat het een beetje gedaan is met het merk Lancia. Ja. He, zeg maar de luxe divisie van Fiat. Ja. Maar dat is niet helemaal waar. Niet helemaal. Uh, wat er gaat gebeuren is. Hij zet gewoon al zijn merken nu. Hij heeft natuurlijk een heel portfolio. Gaat hij nu een beetje opnieuw neerzetten. Fiat is kleine autootjes. Ja, 500 Alfa, Panda's. Precies. Uh, uh, uh, Maserati, Alfa Romeo. Dat wordt gewoon echt de sportieve uh, divisie. Ja. Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Uh -huh. Lancia blijft dan over. Daar is eigenlijk niet zoveel ruimte voor. Want het is niet groot genoeg. Omdat als een als een zelfstandig merk te laten ja. voortbestaan. Dus Want, wordt er uitgetennist? Nee, het wordt er niet uitgetennist. Alleen wel alle Amerikaanse producten die hier naartoe komen... Mm -hmm. de Chrysler's, gaan Lancia heten, zoals dat nu al is met het thema. En de Voyager en de Flavia... Dus uh, Lancia wordt een soort kloonmerk van de Amerikaanse divisie van Fiat. Zoals overigens ook in Amerika een Alfa Romeo Giulietta rondrijdt... die daar Dodge Dart heet. He, dus, dus het, we vinden het allemaal nu heel vreemd en heel raar en, en, en, en eng... Maar als je het kijkt op het grote internationale toneel, dan is het eigenlijk heel logisch. Vind ik leuk. Maar nou kom ik even met het tegenverhaal. Lancia als echt Italiaans automerk met Italiaanse designers en de ja. quirks van Italië. Dat is gewoon weg, Carlo. Ja, nou die Italiaanse dat designers is die blijven wel, maar dat is meer om ja, zijn Amerikaanse van Amerikaanse de producten Italiaanse producten Ja, maar dat is dus uiteindelijk een beetje badge engineering. En Lancia is dus gewoon dood. Ja, maar ja, dood. Het is een Bas, huls. Je moet een beetje met je tijd meegaan. Ik weet, jij rijdt een, rijd, rijd een auto die al 40 jaar niet veranderd is om te zien. Weet ik. Weet ik. Omdat het gewoon een heel de, goed is. Het toneel verandert, Bas. Ja, Ga het, met je tijd mee, zolang het maar geen Carlo, elektrische Carlo, auto wordt. Het is toch zonder Lancia. Een, een merk met zoveel heritage, met zoveel lading. Wat nu overblijft, overblijft, is een opgezette kat. Waar je vier helikoptermotoren in monteert. En dan kan je mee vliegen. Ik heb plaats op televisie gezien. Schatje heeft uit, de meneer is. gedaan. Die heeft zijn kat opgezet. Vier helikoptermotoren. Luister, die kan met zijn iPhone, zijn kat, zijn dode, kat kap besturen. Nou, Dat is Lancia. Precies. Maar, ja. maar dan wel met stijl, met Italiaanse flair. Nou ja, ik, en daar ik, gaat het om. Nou ja. Nee, maar natuurlijk, Lancia is een heel historisch merk. Een, ja. een historierijk merk. Okay. Maar zo uh, daar hebben we inmiddels de grachten wel mee gedumpt, gedempt. Met die historierijke merken. Alles wat van jou. met La begint gaat hij eigenlijk dood. Lada, Lancia. Wat is de volgende dan? Lamborghini. Ja, dat nee. is van Audi, dus dat blijft Zal wel. Zal ik jou eens wat vertellen? Nou, wat hey, heel ik opgepikt stil. heb. Ik heb af en toe zit op een soort Zen uh, uh, uh, momentje. Welis. Jij bent van de Zen. Daar ben ik van. Ja, ja. ik zag je al zoomen, zoomen net. Weet je, je, beke je bent bekend met een Lamborghini Aventador. See. De LP700. Ja. Weet je dat er een snelle versie van komt? Een super sportscar. <laughs> was ook wel nodig, ook, hè? Ja, hè, Met kwam gewoon niet echt lekker vooruit. Nee, Laten me zeven... eerlijk zijn. Er komt een 77, hoor ja. ik. En die krijgt 770 pk. Dat denk ik ook. En I dus nog moesten prestaties. I could not care less. Nee, als je al denkt van... ik moet heel snel afscheid nemen van dit leven... want ik moet opgezet worden met vier uh, uh, helikoptermotoren... moet ik uh, door mijn vrouw bestuurd kunnen worden straks... dat kon al met een Lamborghini en een boom. Met de LP770 gaat dat nog sneller. Ja. 10% maar liefst. Je, je moet gewoon een Tesla Model S kopen. Dan die is net zo snel. Hé, oh. hey, luister. Ja. Um, ander nieuws nog. Renault Megane blijft in 2013 14% bijtellingsooto. De prijzen van de Mazda 6 zijn bekend, vanaf 32.000 euro. Je zal er maar op zitten te wachten. De Audi A3 Sportback, die gaat ook los, die is ook vernieuwd. Vanaf 29.600 euro. We draaien het er wel even doorheen, hè, dat nieuws, hè. ondertussen. Rijkswaterstaat gaat bij tankstations bij wijze van proef aangeven... als je daar niet bijvoorbeeld ethanol kan tanken, maar jij tankt het wel... Jouw auto moet het wel hebben. Ja. Die, gaan met, die gaan bij wijze van proef met tankstations borden neerzetten... waar je alternatieve brandstoffen kunt gaan Denk okay. Bijvoorbeeld uh, over 20 kilometer uh, rechts. Dan heb jij uh, jouw aardgaspomp. Ik ja, noem maar ja, even wat. Ja. Uh, 13 november introduceert Subaru zijn geheel nieuwe Forester... En het uh, Lauwman Museum laat weten dat er in eigenlijk Luttele dagen... nou ja, een paar weken tijd al 5.000 bezoekers zijn geweest... om naar die Silver Arrows te kijken. Het is een deeltentoonstelling van die legendarische... Uh, uh, ja, Duitse zilveren sigaren. Ja, die zilberpveilen. Daar ja. Ja. Duitsland, waar als je een klein snorretje had... op de bovenlip je meetelde. En, in dat, en dat heet dan silver arrows. Ja. Ze durven het geen zilberpveilen te noemen. Nee. dan nee. komt er geen aan. Nee, komt er nee. aan. Uh, maar er zijn zorgvuldig de kruizen van weggelakt. In naar wel even kijken. Dat dan weer wel. Nou, een laatste nieuwtje is dat de mediamarkt... op dit moment een panda heeft lopen. Of een actie heeft lopen. Want je kan daar een tom-tom kopen met een panda erbij. Nee, serieus, dat ja. is uit, in ja, het kader van de, van de... weet ik het, de Witte Broodsweek of maar dan <laughs> iets anders. Witte, Witte Broodsactie, weet ik het wat, Mediamarktweek. Ik Market ben Week. toch niet gek. Precies, maar uh, die actie is woensdag gestart... en er zijn inmiddels al veertig panda's. Althans, stand gisteravond. Oh, ik, heb hier, ik heb hier een Big Pen... 8 Als jij die koopt voor 39.000 euro, dan krijg je er een Porsche bij. Ja, ja precies. De mijne. Nou, en en de, de, de, de, de grap is dus <laughs> dat jij die 39 ja. mil dan ben je zo als je dat voor dat oude 30. ding van jou krijgt. Ja. Maar goed, uh, dan, dan, dan, dan bij de mediamarkt dan zou je de soort dus 32 mil kunnen krijgen. Snap je? Nee. Want die TomTom -tom en die Panda kochten bij zou, elkaar 8.000 Ja, ja. Weet je wat die Big Ben kost? Laatste nieuws. Ja. Er zijn 1000 Tesla's Model S verkocht. Ja. En eentje daarvan is gaat rijden in Eindhoven... bij een bebaarde professor. Die. Niet op geitenwolle sokken, maar Pff, wel nu ma met een Renault Kangoo. Ja, wat een ongelooflijk mooie stap, Maarten Stijn. Ja, goed hè. Hoe kan dit? Het komt toch nog goed met die wetenschappers. Er komt een Tesla ja. je, hebt, je hebt hem gezien vanmorgen? Ja, niet die van mij. Um, ik heb hem begin van dit jaar heb ik hem besteld. Ik had eerst eigenlijk een gewone besteld. Hmm. Maar toen heb ik toch na een maand nog eens extra geld bijgestort... om de signature te dus wat, wat, wat is het verschil? Die is het nog verschil meer... Eigenlijk zitten alle features daarbij. Ja. Uh, en je hebt standaard het grootste batterijpakket, 85 ja. kWh. Waarmee je hoeveel kan uh, rijden? 400 tussen de 400 en 450 ja. km. De auto waarin ik vanochtend zat, daar stond op het dashboard dat hij nog 433 km range had. Maar dat is lekker, hij kan dus ja. de hele week elektrisch rijden. Ja, ja. Keer, Zit, één keer nou, op, ja. Nou, ja. opladen. Nou, onze elektrische autotest voor, ja, kap, voor, voor, dat... voor radar stond ja. het ook op in het begin. Hè, ja. Als je startte. Ja. Ja. Maar ik hoor dus door op alle berichten vanuit Amerika met alle testen: hoor ik eigenlijk niemand klagen dat de range-indicatie uh, niet hoeft heb ja, gelijk ja, De eerste tests zijn goed. Ja, dat je zegt het even zelf al, het is natuurlijk een grote stap... maar in ja. geld valt wel mee, hè? Ja. Op dit moment. Ja, op dit moment is het uiterst gunstig om een elektrische auto te kopen. Zeker als je dus ZZP'er bent. Ik klus een beetje bij, dus ik geld ook als een ZZP'er. Dat geldt ook voor mensen met een, met een kleine BV of een grotere BV... Uh, vanwege alle fiscale uh, maatregelen is, er, uh, is het nu heel gunstig. Moet je voor 1 januari 2014 een elektrische auto kopen of ja. een plug-in hybride. Dan rij je ja. bijna voor niks. En dan rij je bijna voor niks. Ja, In een Model S. Want dat is een mooi ding. Het is een vijfzitter. Je hebt een hele hoop bagageruimte. Ja, ik was echt impressed vanochtend. Ik heb erin gezeten. Ik heb helaas nog niet kunnen rijden. Uh, ik heb met mijn vinger lekker aan dat mooie scherm even kunnen ja. zitten. Een hele grote iPad op de middel. Ja, van en echt he? ontzettend Achtig. snel. Hè? Dus geen delay in. En als je erop drukt. Hup, okay. ik heb het, het, het sunroof even open en dicht gedaan. En de, de, vering, de actieve vering kan je instellen op drie niveaus. Dan beweegt de hele auto eventjes zo op en neer. Maar je hebt Zit een meter meer gereden. Geen meter nog. Dat maar, doet pijn. Ja, dat, <laughs> dat doet pijn. <laughs> ja. Maar dat doet ook wat te wensen, maar ja, ja, de mensen waar. Dat gaan wij open. dinsdag ja. trouwens wel doen. Ja, ik ja. ben heel ja, blij met de verhaal. Even, even, even gewoon, ja. eventjes, heel even, en dan gaan we het hebben over de opleiding. Want hij, hij doet natuurlijk ook nog iets voor de kost, hè? Maar is dat? Ja, natuurlijk. Maar, nee, maar eventjes, toevallig, ik krijg net het exemplaar van Auto Week in mijn handen ja. gedrukt. En daar staat een, een test in van de, uh, de Prius plug-in en de Chevrolet Volt. En daar staat wel een mooi kadertje. De belastingvoordelen voor deze auto's zijn zo groot dat het tegen het schandalige aan is. En dat klopt ook wel, want die... Toyota Prius Plug-in als je daar nou een beetje, beetje in de goede categorieën valt ja. dan rij je zo'n ding voor 8 mil omdat je gewoon zo verschrikkelijk veel cadeau krijgt en dat soort dingen. En dan komen nou met ze, alle met respect 160 want het is gisteren weer een ja. rode met LKS in het midden met 160 hoppa op ja. de A4 ja. Ja. in de linkerbaan. 1 op 13. Ja. op op Dus zijn dat vol is, gas voorbij. Er zijn uh, best wel goede discussies op dit moment gaande ook bij leasemaatschappijen om de 0% bijtelling alleen maar te laten gelden als je dus geen benzine denkt. Ja, Kijk. Precies. Of en dat is een heel klein en Dat is terecht en dat is terecht. Ja. Er zijn nieuwsmaatschappijen die, die, die, die, die, die zeggen... oké, okay, uw, uw, uw werknemer wil een Toyota uh, Huppel de Pup uh, Hybrid... of een Honda Civic of Insight, hoe heet die dingen. En dan blijkt het benzineverbruik vijf keer hoger te ja. zijn dan ja. van tevoren. Die mensen staan nooit aan de paal. Nee, natuurlijk niet. Die zijn Gaan ook, ook nooit elektrisch rijden. We nee. willen nee. alleen 0% bijtelling hebben. Okay. Ja. Op, de afgelopen, op de afgelopen Ecomobiel hebben we een hele goede discussie met fleet owners gehad. En precies dit... Is nu actiepunt. En je, je, er zijn al fleet owners die gewoon geen benzinekaarten meer uitdelen, bij wijze van spreken. Dus... Maar laat me nou niet zeggen dat iedereen altijd elektrisch moet gaan rijden. Kom op. We moeten het, ja, ik, het is allemaal leuk hoor, maar een hoogleraar automotive die eigenlijk ons allemaal in een trein wil hebben die je zelf kan besturen. Daar moeten we toch even, even een klein robbertje mee vechten. Want dat kan gewoon niet. Ja, maar eerst wil ik ja. weten, wat, wat, wat is jouw. Wat is jouw functie bij de Technische Universiteit Eindhoven? Want het is nogal wat wat zich daar afspeelt op autogebied. Zeker. Dus ik ben hoogleraar en daarmee ben ik leider van een groep. En in onze groep doen we onderzoek naar automotive aandrijftechniek. Maar ik doe in mijn groep ook onderzoek naar robots en robotica. Bijvoorbeeld, we zijn dit jaar wereldkampioen geworden met voetballende robots. Heb ik deze zomer allemaal kunnen zien in mijn City. Dat is ook een team uit mijn groep. En eigenlijk is het heel interessant om te zien dat die robottechniek, waarbij robots eigenlijk helemaal autonoom en zelfstandig hun weg zoeken, de bal zoeken, het, uh, het doel vinden, dat die techniek eigenlijk ook allemaal nu in de automotive verschijnt. Ja. Nou, het Powertrain stuk in mijn groep, daar doen we eigenlijk al jarenlang onderzoek, bijvoorbeeld naar uh, het duwbandje van Van Dornen. Ja. Uh, uh, overigens gaat het ontzettend goed met Bosch transmissions. Ja. Dus die maken 5 miljoen duwbandjes per jaar. Mm -hmm. 1 op de 20 nieuw verkochte auto's ter wereld, 1 op de 20 heeft een duwbandje van vandoor. Ja, dat is een groot Vijf ja, 5% van alle nieuw verkochte auto's ter wereld op dit moment heeft een duwbandje. is dus met name Over... de Japanners die dat hebben. Ik wil net zeggen: de Japanners maken de transmissies, maar het bandje kopen ze in Tilburg. Maar, ja, nee, begrijp ik. Met ja, name Japanse auto's. Bedoel. Ja, precies. Ja, Japan ja, die, en China. China is ook een oh, hele ja, ja. snel groeimarkt ja. voor CVT. Dat zijn dus gevaarlijke landen, want er zijn dus eigenlijk voormalig DAF-rijders rijden daar nog steeds DAF. <laughs> dat is heel. Ja, ding. daar komt het eigenlijk op. Ja, weer. ja, ja, ja. precies. Jij ja, staat nou, ook een paar jaar achter ja. aan China. Ja. Althans. Dus die, die CVT's hebben we heel veel ervaring mee. Maar de laatste jaren doen we, doen we natuurlijk ook heel erg veel onderzoek naar hybride aandrijftechniek en elektrische aandrijftechniek. Hybride is natuurlijk ontzettend belangrijk ook voor bijvoorbeeld vrachtwagens. Dus we hebben één OEM in Nederland als daf Trucks. Ja. Ik zeg, hè, mensen, mensen weten dat soms niet... maar DAF maakt 200 vrachtwagens per dag. Ja. En die maken ze niet in Hongarije. Die maken ze gewoon in Eindhoven. In ja. een ontzettende moderne, mooie fabriek. Ja. Dus de maakindustrie is, is, uh, is vol aanwezig in Nederland. En zeker in onze regio. Um, dus hybride... Trucks zijn een belangrijke ontwikkeling. Ja. Maar natuurlijk ook hybride auto's, energiemanagement daarvan. Dus wij kijken met name naar de, ja. de slimme regeltechniek maar, rondom... Ja, maar rondom ja, maar, maar, maar, maar als, als je nou die, die, die, die, die Maarten-Steinboog-terreur achter de rug hebt... wat kun je ja. dan worden? Ja. <laughs> nou, de mensen die ik opleid in mijn groep met ja, mijn medewerkers... dat zijn allemaal, ja, dat snap ik. Dat zijn allemaal uh, ingenieurs... Ja. Uh, die de high tech industrie ingaan. Okay. En een aantal daarvan die gaan naar de automotive-industrie... die veel groter is dan veel mensen denken. Ja. Dus we hebben een omzet van 17 miljard euro in Nederland... aan automotive-toeleveranciers plus uh, DAF. Uh, NXP, NXP uh, Semiconductors, het vroegere Philips Semiconductor... heeft anderhalf miljard omzet in automotive-elektronica alleen. Hey. In elke auto, vrijwel elke auto zit, zit iets chip, van NXP. zit wel een chip van. NXP. Ja, okay. En dat is een groeiende markt voor NXP. Okay. We hebben tomtom, Tom, we hebben in Alfa nummer 1 of 2 in de wereld op het gebied van uh, Sunroof systemen. Mm -hmm. ja. um, bovendien, wat wij gedaan hebben in Eindhoven is niet alleen maar vanuit werktebouwkunde de, de mensen opleiden. Zo, he, ik ben leraar bij werktebouwkunde. Wat we zien is dat die auto steeds meer eigenlijk een iPad op wielen wordt. Een robot op wielen. Ja. Zie jouw Tesla Model S overigens, Precies. die gaat al geweldig. aan de kant op. Ja, ja. Dus als je, ik bedoel, jullie hebben allemaal het moment gehad dat je voor het eerst je iPhone had. Dat is een geweldig, geweldige emotie geweest, omdat het zo anders is... Met dan je wat je kende? Dan ja. wat je kende. Ja. Nou, die ervaring die ga je ook krijgen als je, als je over twee dagen in die, in die in Model die S zit. Het is echt gewoon software om je heen, elektronica, slimme systemen... Um, en dat betekent dat je ook een ander soort ingenieur nodig hebt. Dus we zijn vijf jaar geleden begonnen met de masteropleiding Automotive ja. in Eindhoven. Uh, die eigenlijk een combinatie is van werktuigbouwkunde, elektrotechniek... softwaretechnologie en mens-machine interactie. Okay. Want vergeet die mens niet, hè, want die moet wel op mm -hmm. die knoppen uh, drukken. Ja. En het leuke is dat we afgelopen jaar een bachelor erbij hebben gezet... Dus voor het eerst kan je eigenlijk in Nederland met je VWO-diploma... echt automotive studeren aan een universiteit. Ja. De hybride opleiding. past ook mooi in het plaatje. Precies. He? Ja. Nou, het leuke is dat, dat die masteropleiding... die masteropleiding valt formeel onder de faculteit Werktebouw. Maar die bachelor, die hebben wij formeel onder de faculteit elektrotechniek gehangen. Hey, ja. Juist. En maar wij hebben, hij heeft wel al die disciplines... Ja, ja. ja. precies. en, en we Inzifferen hebben dus gaat. na de master nog een postmaster. De postmaster. Nee, dan word je er... geen postbode, Carlo. Nee, ik nee, hem, nee. denk nee. nou. nou die mensen die, die vinden getig aftrek in de huidige industrie. Ja, precies. Uh, in in hoofdzaak natuurlijk de Automotive. automotive. De TNO Automotive in Helmond, hm. maar ook TomTom, uh, Tom, die ook bij ons met zijn researchcentrum zit in hm. Eindhoven. En alle andere spelers. En dus ook buitenlandse spelers. Hebben uh, ook met Oop, alle grote bedrijven in Zuid-Duitsland. Ja, Zuid Just, ja. Maar ze, nou, ze hebben het over elektrische auto's. Ja, dat zeker, want nu moet hem tergen. Hij heeft nu het verhaal kunnen doen. Ja, Een aantal studenten van hem noemen dit al de EV-battle. Ja, de EV-battle. Ja. Nee, maar Maarten, even zonder ja. dolle. Ja. Ja. Ik snap dat het dat dat, dat, dat, dat voor jullie interessante kost is, ja. het elektrisch schuggebeuren. Ja. Maar het wordt natuurlijk helemaal niks met, het, met de, die vorm van aandrijving. Laten en terecht. Zijn. Laten we nou even eerlijk zijn. Als je op de achterkant van de sigaraak uittekent... wetenschappers niet altijd gegeven... Nee. Dan wordt het natuurlijk Over de trend is eigenlijk iedereen het eens. De trend gaat maar één kant op en dat is elektrificeren. Ja. En dat heb je in allerlei vormen. Dat kan een plug-in hybride zijn of ja. gewoon een lichte hybride functie. Maar er komt steeds meer elektronica in de auto. En die elektronica gaat gebruikt worden om de auto's schoner en, en zuiniger te maken. Ja. Dat um, dus de trend is duidelijk. En hoe snel dat gaat weten we niet. Maar de trend is maar één kant op. En dat is de okay. elektrificering van ja. de auto. Laten we dan beginnen met het, met het, het, met het top in het spectrum. Full EV. Een volledig ja. elektronische, uh, ja. electronic vehicle. Ja. Zoals de Model S ja. waar je in gaat rijden. Ja. Ja. Dus. Ja. Dat vereist snellaadpalen. Elsevier uh, uh, uh, uh, had ja. het over het snellaadfiasco in Nederland. Ja. Nederland krijgt 60 snellaadzuilen ja. van 70 mil per stuk. Ja, dat klopt dus helemaal niet ni he. Ik heb er oh. een prachtige blog over geschreven. Oh. Dat artikel van dat klopt echt helemaal. Al niets van. Dat is maar die niet waar. Simon Roosendaal die dat geschreven ja. heeft, is toch niet de eerste? is geen geest, geest hoor. Ja, nou, als je meer artikelen van hem leest, dan, dan trek je in wat je nu zei. Ja, of nee. is het niet, of, of past ik het niet met, in jouw straat? Nee, helemaal niet. Ik heb met kennis van zaken, heb ik daar een blog over geschreven, en elk argument wat hij noemt, klopt gewoon onjuist. 70, 70k euro is gewoon onzin. Kost niet. Dus over die het in Eindhoven best hier ja, Simon Roosendaal ja, van ja, Elzenbier. Ja, lees mijn blog maar. Ja. Mijn blog is heel veel uh, gelezen ja, over ik heb dit gelezen. onderwerp. ik heb gelezen. Ja. Um, Snellaadpalen snel zijn belangrijk. Uh -huh. uh, uh, maar als ik even naar het topsegment kijk, die Tesla Model S. Uh, 400 kilometer range. Ja, ik sta natuurlijk niet langs een snellaadpaal. Of een, en elke andere nee, paal die je je thuis hoort, dat kilo En de meeste mensen rijden maar 30 kilometer per dag. Ja. Uh, dus het is vooral voor die auto's die in het andere stuk van het segment zitten... He, die een 100 of 120 kilometer range hebben... daar is het ontzettend belangrijk voor dat we goede, laadinfrastructuur okay. hebben. Maar als Nederland lopen we daar wel voor ja, op. Ik, Heb ik een intelligente ja. vraag, vind ik zelf. Oké. Okay, uh, en dan gaan we daarna naar de impressie volgens mij. Ja, nou. uh, uh, hoe kan het dat, dat de Nissan met Panasonic achter zich... en noem maar die gigantische batterijboys... die krijgen het niet voor elkaar om 100, 120 kilometer meer in hun auto te stoppen ja. qua actieradius. Ja. En Tesla komt gewoon even ja. met 400 kilometer. Ja. Tesla, wa is opnieuw is begonnen. Tesla is opnieuw begonnen met ontwerpen van de auto. Okay. En dat doen al die andere fabrikanten op dit moment ook. Maar dat betekent dus dat je... dat kost heel veel geld voor de grote Oké. Okay. We praten zo verder met Maarten Stijnburg. We gaan even naar het PvdA-congres. Dat is gaande. En daar wordt wat in stemming gebracht. Wilco Boom, die is daar namens het Radio 1 Journaal. Wilco, wat gebeurt daar? Nou, er is zojuist gestemd door het congres over deelname aan, het, uh, aan, het regeer, aan de regering met de VVD. En in hele overgrote meerderheid heeft, heeft het congres ja gezegd tegen dat nieuwe kabinet Rutte 2, waar de Partij van de Arbeid dus ook deel van gaat uitmaken. Slechts een enkeling stemde hier in de zaal tegen. Er gingen een paar stembriefjes omhoog. Maar uh, de over overgrote meerderheid stemde dus voor en daarna was er een... Staande ovatie voor Diederik Samson, voor informateur Wouter Bos en voor de nieuwe vicepremier Lodewijk Asscher, de wethouder uit Amsterdam die naar Den Haag gaat om daar vicepremier te worden naast premier Rutte. Uh, en daarmee kan het kabinet dus naar het Bordes. Uh, eerst komt er nog het, uh, het uh, beraad van het nieuwe kabinet. Precies, het constituerend braad. Dat zal uh, nog voor maandag zijn. En dan na verwachting maandag dus dat kabinet op het bordes bij Koningin Beatrix. Dankjewel, welkom. Man. Vanaf het uh, PVDA-congres. van het radio E-journaal. Zullen ja. wij meteen eens even naar die rijn van jou toe ja, gaan? Dat Fort Focus ST. Dat gaan we doen en daarna komen we over een van de punten van het regierkort te spreken waar ik heel boos over word. Maar eerst naar de Fort Focus ST. Ja, dit klinkt natuurlijk niet als een. Uh hatchback met vier deuren. Maar dit is wel het antwoord van van Ford op de Opel Astra, dames en heren. Wij zitten namelijk in een Ford Focus. Maar wel een Ford Focus snel aan de Tokus. Want dit is een ST met 250 pk. Uit een 2 liter 4-cylinder wordt dat vermogen geperst. En dat raakt hij aan de voorwielen kwijt. Dit is een auto waar alles op zit voor 39 mil, 250 pk. En dat is een auto waarmee je serieus andere auto's kunt plagen. Andere auto's hebben hogere segmenten waar je meer voor betaalt. Dit is, dames en heren, zoals dat al jaren heet, een hot hatch. Een hatchback, dus een afgezaagde auto. Vier deuren en een grote motor. Rijdt dit comfortabel? Nee, totaal niet. Maar de fun factor is hoog. En voor die 39.000 euro die je hiervoor betaalt... wat fors aan de prijs is natuurlijk voor een... Opel Astra concurrent, een Ford Focus met vier deurtjes, is het wel heel erg lachen. Want als je wil, geef je iedere Volkswagen Golf GTI en zelfs nog een paar modelletjes daarboven een forse beating. Verbruik willen wij het niet over hebben, dat valt namelijk best wel tegen. Want als je een beetje doortrapt, dan. Uh, Oh, gaat hij toch naar de 1 op 8, zo'n beetje. Daar moet u op rekenen. Maar het is wel leuk. Het is gewoon lachen. En uh, als u nou tegen uw vrouw zegt dat u een leuke gezinsauto koopt... in een iets andere kleur, in colorado rood... oh ja, en ze doen er ook nog iets met de stoelen. Daar staat dan ST in. Dan kunt u er ook gewoon rustig mee rijden. En dan merkt ze niks. Kan u er boodschappen mee doen. Maar één ding zelf erin sturen, geeft u mee voor de boodschappen... dan kan u hem, denk ik, van de gevel van de Jumbo afkrabben. Dat ST staat natuurlijk voor st... st, st. Niet overpraten. Nou weet het niet. 39.000 euro. Als je mijn Big Pen koopt, dan krijg je hem van mij... Voor 32. Voor 32. En dan krijg je de Porsche ja. erbij. de je gedacht. Maar de Stijnboeg is nog steeds bij ons. We hebben het over elektrische voertuigen. Wat ons ongelooflijk opvalt, is altijd dat. En Carlo begon het straks in te zetten: die batterijentoestand. Daar komen we maar niet uit. Het komt niet verder. Continental, grote bandenfieken, in Duitsland zeiden nou, dat nou, laat ook. Een elektronica, gigant. Ja, nee, elektronica nee, gigant. ja, die zegt 2030, jongens. Dan hebben jullie de, de doorbraak die je nodig hebt. Ja. Ja, dus dat duurt nog wel even. Nou, en dan wordt, hebben we wel andere dingen. Er natuurlijk. wordt wereldwijd ontzettend veel geld geïnvesteerd in batterijenonderzoek. Ja. Dus ja. je kan nu niet voorspellen wat de komende 30 jaar gaat gebeuren. Ja. Wat wel zeker is, is dat er zoveel ontwikkelingscapaciteit is dat er vooruitgang zal worden worden geboekt. Ja. Hoe snel dat gaat, weet niemand. Ondertussen zie je maar dat verbrandingsmotoren je... kleiner worden, veel ja. minder gaan gebruiken. Ja. En dat is ook goed, dat dat gebeurt ja. tegelijkertijd. Want we zullen nog steeds een heel, een heel veel uh, uh, mensen hebben die heel graag een, een auto met een verbrandingsmotor kopen. Desalniettemin, je rijdt toch wel gewoon voor vijf cent per kilometer met een elektrische auto. Ja, ja. Nog wel, nog wel. En straks, als je, je zonnecelletjes hebt, dan ja. Ja, maar dat is inclusief energiebelasting. Ja. Hè? Dus, dus het is toch een hele interessante ontwikkeling. Ja, die zo kleinschalig nu begint, maar die, die wel langzaam zal, zal groeien. Ja. ja, daarom is het ook zo leuk voor in de stad, Maarten. Elektrisch. Het is, uh, uh, is het is, uh, maar stil. Het af. is meer dan een golfkarretje, we eh, hebben, Carlo. We <laughs> hebben één tip, Maarten: je moet die Model S moet je kopen, ja? en je moet een 30-jaar-oude Aston Martin kopen. En dan geen belasting betalen. Nee, want Voor dat is ik toch even... die, die oh, motorijtaagbelasting... Ja. Daar kom jij nu als stuk. Ja, ik vind het schandalig wat dit kabinet doet. In de kort eventjes al die oldtimers wegschappen. Want een milieumaatregel... Ik vind verdienen dat we 152 we gewoon, miljoen mee. Ik vind Ontzien. dat we per liter benzine moeten gaan betalen. En, niet, en wegenbelasting überhaupt niet. Maar daar ja, ben da ik met je eens. De vervuiler betaalt. En, en met name diesel. Laten we dat nou eens doen. Laten we ermee beginnen. Of je moet zeggen... tot 1980 alle auto's worden geacht... Uh, en daarna stoppen nee, gewoon we met per, tellen. Per liter. Alles daarboven gewoon is gewoon afrekening ja. geblazen. Ik en en er zijn veel, maar dit is toch weg, niet eerlijk. belasting weg en gewoon ja, de vervuilen we het. En dan alle auto's belasting betalen, ook die oude lijken. Gewoon nee. allemaal betalen en dan, nee, in de... en dan geen betalen geen per kilometer. belasting, en belasting over, de, over de brandstof die je verbruikt. Precies. Nou, als je dan een Dat keer ritje Dat een ritje maakt in de zomer... dan betaal je die ja. vijf euro bij. Ja. We Dat zijn is zo makkelijk. En dan ga ik lekker met mijn Tesla-model S een heel eind rijden. Ja, maar dan mag je niet meedoen met klassieke ritjes... want het is veel te nieuw Met je rijden uit, scheur nou je voor iPad. Mij. Ik scheur daar ja, voorbij. Ja. Voor het gaat niet om scheuren, Maarten. Echt. Oh, ik dacht het wel bij jou, toch? Maar bij mij wel, Wij gaan het niet eens worden over de toekomst van het vol elektrisch rijden... maar we zijn wel jaloers op jouw Tesla-model... Les. Absoluut. Goed zo. Maar jij zal een jaloers zijn op het feit dat wij hem eerder rijden dan jij. Dat is Ik nou wens jullie veel plezier daarmee. Dank je. Ja, ik hoor het graag. En dat onze auto's lekker lawaai blijven maken. De... De... Kan er een, een beker in die uh, mok? in die... Uh... Ja. Oké. Okay. Hebben wij voor Twee. <lacht> ik krijg de, uh, Tros de -show. Mok <lacht> krijg je mee. <lacht> leuk. Dank je. Mooi, hè? En wij zijn te volgen, dames en heren, op trols.nl/slash Show. Natuurlijk ook op Facebook en Twitter. Daar kunt u ons liken en volgen. Gewoon doen. Ik weet niet wat het is, maar het ja, Like is leuk. Like is heel leuk. Ja. ja, like, leuk. Je moet toch iets meer met je tijd meegaan, vind ik. En als. Ik heb geen iPad in de auto nodig. Ik heb namelijk een zes gemaakt. Herrie. Maar je hebt een iPhone, je hebt zo'n dames telefoon. Oh, ga jij nou ook ineens voor elektrische auto's? Nee, kijk, dat hebben we toch weer. Ik heb gewoon een Blackberry. U. Een fijn ik ben... weekend te wensen zometeen de collega's van Opium. En nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS-journaal. Ik kon het zojuist hier horen, de leden van de Partij van de Arbeid... die stemmen in met kabinetsdeelname aan het kabinet Rutte 2. Op het extra congres in Den Bosch ging een meerderheid akkoord... met de plannen die de meerderheid met de VVD heeft gemaakt... de partij met de VVD heeft gemaakt. Er komen wel verschillende moties in stemming... maar die gaan niet over het regeerakkoord zelf. Leden kunnen de PvdA-fractie oproepen om bepaalde onderwerpen te steunen... of juist niet.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 Hans Smit. Goedemiddag. Open je hem op de eerste zaterdag in november? Nat en koud. Maar de radio die u, die u erbij houdt, de Toneelpublieksprijs. Uw, uw prijs dus eigenlijk. Die bestaat 12,5 jaar. Dat wordt op bescheiden wijze gevierd. Straks praten we erover uh, over het belang van die prijs. De zorgpremie die houdt ons bezig. Maar vlak de cultuurparagraaf van het nieuwe regeerakkoord niet uit. De tekst daarvan die kan op een postzegel we horen hoe die sector het hart vasthoudt. De Vaderlands Nasser is bezig met een slotoffensief... een uh, 7 cd-box en 20 poëzieclips... voordat hij in februari de pen aan de wil hangt. En straks Thomas Rozenboom over zijn roman De Rode Loper. Een andere schrijver Kees Het Hart in de virtuele vitrine. De kleinkunstrecensie van Rinske Wels. Een doedelzak in de 80 seconden. De bus op weg naar de HEMA-musical. En de live muziek is van Alex Roeka. Herinnert of vergeten, verheerlijkt... Of Straks komen we elkaar allemaal tegen in het nachtcafé aan het eind van de straat. Straks een hele nummer en nog twee andere nummers Ik zou ook reageer op dit programma kan opium.afro.nl of twitter naar uh, haakje Hans Opium of Haakje Opium Afro. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. We kunnen niet langer op woensdag gratis naar Boijmans van Beuningen. Het Rotterdamse Museum moet 1,3 miljoen euro bezuinigen, uh, bezuinigen. En de gratis woensdag kost te veel geld, al dus directeur Sjaal X. Ja, de, de woensdag zoals we die uh, zes jaar geleden hebben ingevoerd, die kost een ton per jaar. En dus dat, dat was een cadeau van ons aan de burgers van Rotterdam en onderstreek. Maar we kunnen het ons niet meer permitteren, helaas. We zijn er maar gelijk mee gestopt. Dus nu moeten volwassenen 12,5 euro gaan betalen. Kinderen onder 18 blijven gratis. Boymans laat er geen gras over groeien. Ja, Charles X zei het eigenlijk al. Het besluit werd afgelopen maandag genomen. En op woensdag ging het, hup, al in. Dat was wel heel kort dag, vonden veel Rotterdammers. Charles X verdedigt zich. Het is net als bij ik trekken van een kies. Dat moet je snel doen. Want anders wordt het alleen maar pijnlijker. Ja, meer museumnieuws dan. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat op maandag open. Na de heropening bleef het aanvankelijk dicht op maandag. Maar het museum zit verlegen om geld. En wil de inkomsten vergroten door ruimere openingstijden. Wel met minder personeel overigens, want door de bezuinigingen verdwijnen 31 van de 200 banen. George Lucas, de geestelijk vader van Star Wars, heeft zijn hele empire verkocht aan Disney. Dat levert hem het astronomische bedrag van 4 miljard dollar op. De helft cash, de andere helft in aandelen Disney. Lucas is er blij mee. Hij was altijd al fan van Disney, zegt hij. Ik ben een big fan van Disney al mijn leven. Van toen ik geboren was. De eerste dag at Disneyland. Ik Disney-movies. Always had a fondness for Disney. Ja, mooi. Fans van Star Wars die zijn wat minder blij. Voorzien de meest vreselijke scenario's. Ik citeer er eentje: dat wordt dus Mickey Sta Skywalker en Darth Goofy die samen strijden om prinses Katrien. Afgelopen maandag overleed voor velen vrij onverwacht schrijver en dichter J. Bernlef. Hij laat een oeuvre na dat opgestapeld hoger was dan hij zelf. Zijn bekendste boek is Hersenschimmer uit 1984. Daarin wordt het verhaal van een dementerende man vanuit de ik-persoon verteld. En in een van zijn laatste radio-interviews, hier in Opium, vertelde hij in mei... hoe het was om steeds weer vragen over dat ene boek te krijgen. Ik heb wel eens een keer, ik geloof tegen Isra Meijer gezegd... dat er een beetje de keel begon uit te hangen. Maar... Toen dacht ik later, ja, dit is toch wel een beetje een kokette uitspraak. Aha. Want het is natuurlijk fantastisch als je tijdens je leven... één zo'n boek wat zo'n onwaarschijnlijk succes wordt. He? Ja, Het hele interview staat op de site van Opium. Uh, Bernlef werd 75 jaar oud en we gaan hem heel erg missen. Zij stuurt mijn uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Ja, en als Pascal Jacobsen van Bluff een brief terug wil schrijven... kan hij daarvoor dan een eigen Bluff-postzegel opplakken. PostNL geeft een postzegelboekje uit met foto's van de bandleden... en afbeeldingen van hoe ze van de Zeus band Bluff bestaat inmiddels 20 jaar, is beroemder dan Zeus meisje Geen cent te veel, hoor! En viert vanavond de verjaardag met een groot concert in de Ziggo-dome in Amsterdam. En dat is stijf uitverkocht. En tot zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Nederland Leest is weer van start gegaan. Dat is de leescampagne waarin iedereen wordt uitgenodigd... hetzelfde boek te lezen en daarover te discussiëren. Dit jaar lezen we met z'n allen de Donkere Kamer van Damocles... van W. of Hermans, Doorbeck en Ozerwoud, de, de, de dubbelganger. De komende maand krijgt, uh, krijgen alle uh, bibliotheekleden een gratis exemplaar. Nou, de campagne werd afgetrapt in een uh, regenachtig Den Haag... Door Nederland leest ambassadeur Philip Frerix en acteur Victor Leu... die volgend jaar in een theaterbewerking van de Donkere Kamer staat. En kabaretier Claudia de Breij gaf een lofrede op het boek. En opium was erbij. Oh, zijn jullie er klaar voor jongens? Het is echt weer om buiten naar een lofrede te luisteren. Van een lofrede mag je verwachten dat een boek er zodanig in wordt aangeprezen... dat het publiek bij zichzelf denkt... kom, ik zal het toch eens een keertje gaan lezen. Toch is dat niet wat ik beoog met mijn ode aan de Donkere Kamer van Damocles. Eén keertje lezen wel nee je moet het boek minstens twee keer lezen de eerste keer bij voorkeur op je zeventiende probeer te lezen met diep blik... Claudia de Brij. Je jongen... zei net in je speech dat je de donkere kamer van Damocles beter ging begrijpen naarmate je ouder werd. Waar zat hem dat in? Weet je, op je zeventiende denk je dat uh, alles uh, maakbaar is. En op je 37 niet meer. En dan heb je dus meer nou meer troost haal je en ook bijna plezier uit uh, dat onhandige geworstel van die uh, Hermans personages. In het boek uh, zitten een paar metaforen waar ik echt heel hard om moet lachen. Zoals uh, zoiets van haar klonk als uh, uh, een zeemleren lap op een nat raam. Weet je? Dat soort, uh, of haar haar had de kleur van pakpapier. Je trekt dan zelf de conclusie dat het een heel lelijk kleurloos wijf is. Hij laat het echt bij jou. Haar haar had de kleur van pakpapier. Alle erotiek is ook gelijk weg. Philip Fredericks? Net zoals Claudia heb ik het gelezen uh, toen ik op de middelbare school zat. Uh, vervolgens heb ik het nog een keer herlezen 20, 20 25 jaar geleden vanwege iets. Tussen heb ik Hermans een aantal keren ontmoet, want die woonde in Parijs en ik ook. En nu moet ik zeggen, voor de derde keer dat ik het herlezen heb, vind ik het heb ik echt nog weer zo ontzettend van Genoten, maar om hele andere redenen. Omdat je je helemaal niet herinnert hoe het was toen je 17 was, of zelfs 25 jaar geleden. Victor, Leu, heeft u die ervaring ook? Uh, je kunt werkelijk dezelfde tekst, exact. Aan de tekst is niet veranderd en jij bent helemaal veranderd. Je bent 20 jaar, 20 jaar later mee gewoon een ander ah. mens. Of 30 jaar later ben je een ander mens. Dus Waarbij dezelfde... had u dat bijvoorbeeld? Uh, bij Wanja. Uh, ik had een. Uh, ik om Wanja, uh, Tsjechisch. Om um, Wanja, Tsjechisch. Ik deed een regie van Om Wanja op de toneelschool in Amsterdam op mijn uh, 36e. Ik dacht alleen maar, goh, de, de musicaliteit van de woorden is, is, is, dat is prachtig. Maar wat een ongelooflijk saaie mensen zeiden. Die doen helemaal niks. Die hangen alleen maar en zeuren. En uh, toen heb ik hetzelfde, uh, de exact dezelfde vertaling van, uh, van Ton in van Hauweningen... Uh, op mijn uh, 48ste uh, in de toneelschool Maastricht uh, gedaan. En uh, ik begreep ieder woord aan ieder personage. Totaal. Even terug naar Frederiks. U heeft Herman ons een aantal keer ontmoet. Kunt u iets vertellen wat bijna niemand weet? Nou ja, nee, nou ja, wat ik, ik denk, hij, je werd een beetje verlegen van hem. Het was natuurlijk een imposante man. Uh, en, en je had echt. Philip Frederiks die verlegen wordt? Oh ja, maar Filip die kan zomaar verlegen worden hoor. Je had het gevoel dat als je bij hem was, dat je een beetje op eieren moest lopen. Was u een soort stamelende schooljongen in zijn uh, aanwezigheid? Nou, bijna. Ja, bij wijze van spreken ja. Welk boeken moeten volgend jaar voor Nederland leest worden uitgekozen? We hebben nu echt een, een, nou ja, een boek dat een icoon is binnen de Nederlandse literatuur. Hè? De, de, de donkere kamer van Damocles. Ik denk dat het nu weer tijd wordt voor een boek wat we eigenlijk vergeten zijn. Ik zou heel erg pleiten voor... Uh, ik ben een grote liefhebber. Dus ik zou graag iets van Bowmans. En dan, en dan zelfs, hoewel dat heel gedateerd lijkt... De avonturen van Paan Pinkelman. Wat is een goed boek wat volgend jaar voor uh, de campagne Nederlands leest gebruikt kan worden? Nee, je moet het mij vragen. Ik weet Ik zou meer moeten lezen, maar ik ben ongeduldig. Heeft te maken met dat ik uh, bij pagina 25 meestal uh, een dusdanige hoeveelheid eigen gedachten ontwikkel. Dat ik, uh, dat ik weer een jaar moet bijkomen van wat ik net gelezen. Heb. lees ik niet door. Schrijf ze op. Misschien ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een goed voorstel. Een goed Misschien wil niemand ze lezen. <lacht> Nee, je moet niet aan mij vragen. Nee, nee. Nee, nee, nee. Dat doen we dan ook niet. Acteur, acteur Victor was dat hij de Donkere Kamer van Damokles wel gelezen heeft... en volgend jaar in een theaterbewerking van het boek staat. Die wordt uitgebracht door Hubbeling Stuurman. En die naam die gaat vaker vallen vandaag in dit programma. Opium. We gaan uh, naar de muziek. Een nieuwe herfst, een nieuwe sound. Onze muzikale gast van vandaag gooit het naar de verstilde liederen uit het verleden... Dus over een heel andere boeg. Een ruiger geluid, een vierkopige band... En over koppen gesproken, dat portret op het cd-hoesje spreekt boekdelen. Hier zit een man met een geheel eigen gezicht. Hier is Alex Ruka Het Jan van het moet allemaal anders Want hoe kom ik anders op de stoel van de macht De kip die kakelt met haar jolige borsten Het boek is niks, maar de marketing goed De man met zijn cursus, geluk voor beginners En ik die nog steeds niet weet hoe het moet Herinnert of vergeten Verheerlijkt, of versmaat. Straks komen we elkaar allemaal tegen In het nachtcafé aan het eind van de straat De verwilderde vrouw van de baggerkoning De pretstudent met pijn in zijn kop Zuster Maria, die bidt voor de junkies, en opa met zijn nieuwe vriendin achterom. De broer die zoekt naar de neef van zijn vader. De moeder die haar dochter verkoopt. Zij die nog hopen en zij die al weten, en ik die hier zomaar wat loopt. Oh, herinnerd. Of vergeten, verheerlijkt of versmaad. Straks komen we elkaar allemaal tegen in het nachtcafé aan het eind van de straat. Langzaam open, Petrus zegt geen nee. Je moet de lange gang doorlopen. Die spelonk is het café. Daar wordt niet over de toekomst gesproken. Daar kakt windbuis zijn grappen niet meer. Daar valt het masker gescheurd in de wodka. Daar wordt niet. Giant om de Daar wordt riet op de tafel gehesen met haar lied dat knarst als een roestige taan. Het is een vuile troep hier het leven maar verdomme ja. Ik hou er zo van, oh, oh, oh, oh. ik hou er zo van. Dat was Alex Roeka uh, met, met nachtcafé aan het einde van de straat. Uh, als u denkt, wat klinkt die vierkopgebintmager? Dat klopt. had alleen maar de nu meegenomen op de gitaren. Diets Dijkstaap de bas, Jeroen Klein op de drums en Arjen de Bok op de toetsen. Die uh, moet u er even bij denken, maar die zijn op de CD en in het theater wel te horen. En ukulele wordt nooit de gitaar. Dat is het uh, credo van een van de personages uit De Rode Loper. De nieuwe roman van Thomas Rozenboom. De middelmaat overheerst in het leven van uh, hoofdpersoon Lou Ballion... en bij de mensen in zijn woonplaats Zevenaar. Tot Lou een concept bedenkt waarbij plots iedereen zich bijzonder kan voelen. Thomas, fijn dat je er bent. Uh, uh, wat, wat zijn jouw eigen ervaringen bij, met, met rode lopers bij premieres en dergelijke? Ben jij iemand die voor elke fotograaf even stil blijft staan? Of... Uh, ja, als ik daarvoor gevraagd wordt wel, ja. Maar, ik weet niet of ik voor rode lopers uitgenodigd... maar ik was wel een keertje in Vlissingen bij um, heet het Film, Film by the, the sea. Sea. Ja. En dan liep ik over de rode loper en uh, inderdaad camera's en foto's, alles. Naar binnen, glaasje champagne. De filmzaal in, wachten op die hoofdfilm en... Um, in die tijd werden de film van de Rood Loper vertoond. En ik dacht, wat een leuk idee. Uh, zo komen wij ook. Ja. Ik dacht, onwillekeurig, het is een uitzending... het wordt een half uur vertraging uitgezonden. Maar ja. dat was een misvatting. Aha. En toen dacht ik, dat zou je best kunnen doen. Hè? En volgens mij vinden mensen dat geweldig. Wordt ja. dat een succes. Ja. Het, het, het, het, het is het idee wat in de, in de Rood Loper in het boek... Uh, daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Bedacht ja. door die Lou Ballion... Uh, um, even naar, naar dat persoon toe. Uh, uh, we maken kennis met hem op het moment dat hij van de middelbare school afkomt. Hij heeft net examen gedaan, de lichting 73 uit mijn hoofd. Uh, en zijn grootste ambitie is, net als zijn vriend Eddie... om in de bijstand te gaan. W waarom eigenlijk? Om dan... Um gewoon als Rody elke dag in de oefenruimte van een band te kunnen zijn en rondhangen. Dat leek mij er toen ook het mooiste om ja? te doen. Ja. Ja. Toen jij van de school afkwam dacht je ook van uh, ik wil roadie. Ja, maar ik kende niet zo'n grote band die Rody's had. Ik zat zelf in een heel klein schoolbandje. Maar er was wel in Arnhem uh, ja, zo'n zich semi-professionele band. En die de band die kwam leven van de muziek. Maar ze konden wel alle tijd eraan besteden. omdat al die leden, denk ik, in de bijstand zaten. Aha, ja. En die hadden vast hun eigen oefenruimte. Wij konden mij alleen op zaterdagen oefenen. En, ja, en dat leven. Zo, iedere dag in zo'n oefenruimte. Geen daglicht, geen buitenlucht. Altijd die geluidsinstallatie aan. Ja, de geur van verschaald bier. Dat ja, ja, mensen die aankomen lopen. zodat jij niet naar de, het café hoeft. <lacht> mensen komen naar jou toe. Dat leek mij fantastisch. Ja, dat, nou, Had je je voor kunnen stellen dat je daar. Je je leven van had gemaakt, of niet? Als ik het, het ja, wat talent had gehad, had ik het graag geprobeerd. Hij ja. ja, speelde Bas, maar niet uh, de, dusdanig dat je daarmee door had kunnen gaan? Nee. Nee, nee uitgesloten. Ja, uitgesloten zelfs. Ja. Ja, ja, ja. Want, want uh, uh, uh, er is sprake van, hij wordt dus Rody van de band Shout... Wie kent hem niet, uit Arnhem. Uh, in, er was dus daadwerkelijk wel een band waar je dat naar geportretteerd hebt in, in Arnhem. Ja, Moon heet Mon. die band. Met O-A, dus dat betekent ook schreeuw. Haha, ja. ja. En die zaten de hele dag, naar jouw gevoel, in hun oefenruimte. En... Ja, en ik ben daar nooit geweest. Het uh, ja. leek mij prachtig. Ja, het is wel heel duidelijk dat je... Je bent wel thuis in die wereld, want de versterkers en alles... Uh, je weet waar je het over hebt. ja. En we hebben met ons bandje ook wel eens zo'n een demo gemaakt. Weet je, we zijn ook wel eens in een studio geweest. Mm -hmm. ja. Zoals uh, Lou met zijn band Shout in Op Koude terecht terechtkomt in een studio. Ja. Um, uh, Eddie, die vriend van, van, van, uh, van Lou, die, die wordt geen rody, die wordt journalist. Maar ja, hij, zijn uitspraak is dus inderdaad... een ukulele wordt nooit een gitaar. Echt, echt tevreden is hij. Nou, eigenlijk is hij wel tevreden met, met zijn leven, toch? Nou, hij is ook wel gefrustreerd. Hmm. Hij droomde ervan om kritisch journalist te worden bij een linksblad. Ja, liefde en... volkskant of zo. <much> ja. ja, en dat wordt dan zo'n regionaal inlegkatern van de Gelderlander. Dus dat is toch... Ja. ja, dat verhoudt zich ook als een ukulele tot de gitaar. Ja. <lacht> Het mooie is dat uh, in, in een van de recensies die inmiddels zijn verschenen... werd de vergelijking getrokken uh, tussen deze twee heren. Dus Lou en Eddie en uh, Koos Koets en, en Robbie Kerkel van, van Code de Bee. Is dat... Kun je je daar iets bij voorstellen? Herken je dat beeld? Nee, en die types die ken ik ook niet. Oh, die ken je ook niet? Nee. Nou, die koos Koets trouwens Die wel. was van jemig de pemig. Ja, die ja, ja, ja. Robbie was goed. Weet je, die ging, dus die ging dan alles uitvoeren, was ko wat Koos bedacht. En zo is een beetje ook de rolverdeling tussen die Eddie en, en Lou. Want uh, Lou, die bruist niet van de ideeën. Terwijl Eddie, die heeft allerlei ideeën. Uh, zoals uh, een geluidsstudio beginnen. En uiteindelijk uh, ook een bioscoop openen. Uh, in Zevenaar, waar hij woont. Ja. Uh, maar, maar Lou is degene die het dan uitvoert. Ja, ja. dat klopt. Dat, zijn, dat, zijn, dat is een beetje de, de rolverdenking. Is, is, is uh, uh, kun, kun je Lou vergelijken met Eddie? Is hij ook een beetje uh, doet die maar geen gitaar wil worden? Ja. Ja, alleen hij zit er niet zo mee dat mm. hij maar Roddy is. Hij vindt dat een mooi leven. Ja, en, uh, ja nee... Ja, zijn grote probleem is dat hij zo ontzettend misplaatst raakt in Zevenaar... als oude rokken met lang haar. Mm -hmm. uh, geen vriendin. Nee. In, ja, ik stel me voor, in Zevenaar is iedereen getrouwd. Dus er zijn dan geen beschikbare vrouwen voor hem alleen weduws die hij te ja. oud vindt en scholieren die te jong zijn. Ja. Dus hij trekt zich terug in, in de gekraakte bioscoop, Althans hij is bioscoop begonnen in een oude in een oude in een, oude benzin, oude een oude ja, garage, gekraakte garage. Ja. Ja. ja. En, en daar gaat hij underground films uh, draaien. Uiteindelijk komt hij dan toch met een heel briljant idee. Uh, dat is die rode loper. En dan zijn we weer terug in vlissingen, want in feite is dat helemaal dat concept, hè? Ja. Ja, dus die misvatting van mij, die, uh, die staat in het boek als een goed idee. Ja. En wordt er ook uitgevoerd. Ja. Kun je je voorstellen dat dat inderdaad zo uh, uh, dat, dat zou werken? Dat idee. Dat je dus mensen filmt terwijl ze op de Rode Loper aankomen. en je ja. laat ze naar zichzelf kijken in de zaal. Ja. En dat is het einde van de voorstelling. Ja. Eergisteravond was de presentatie van mijn boek in een voormalige bioscoop, de Desmit Studios, en daar hebben we het gedaan. En dan blijkt dat blijkt dan te werken. Dat mensen inderdaad ook blijven staan tot ze zichzelf hebben gezien? Ja, ja wij hadden er geen uitleg bij gegeven. Wij projecteerden die beelden gewoon met een flinke vertraging naar, naar het programma. Maar ja, toen mensen in de gaten kregen van hé, hey, we komen zo, dan geeft dat toch een bepaalde opwinding. Ja. Is dat een, een vorm van ijdelheid waar, waar jij eigenlijk je. je, je, je... Ja, je schouders over ophaalt, of beter gezegd... waar, waar je je vraagtekens bij plaatst of... Nee hoor, dat is een ijdelheid die ik zelf ook heb. Ja? Ja, ik vond hem ook opgewonden... toen bij Film by the sea, toen ik dacht van... Hmm. we komen straks uh, in beeld. Ja, tegelijkertijd is het wel... Uh, uh, het, uh, het is een vorm van narcisme... Waar, uh, waar je niet erg dol op bent. Nee, en waar ik vooral een hekel aan heb, is uh, aandachttrekkerij. In, in mijn boek heb ik dat gesteld gegeven... door het publiek dan bij de eerste rode loper nog bedees te laten zijn. Hè? Dat zijn nog gewone mensen die voor het eerst gefilmd worden... en voor het eerst zichzelf op het witte doek gaan zien. Maar... Ja, alleen schooit men de schroom van zich af. En er komt één man op het idee om nog meer op te vallen... door een hoge bondmuts op te zetten. En dan denkt een ander, dan doe ik mijn integraalhelm en motorpak. En dan komt er een heel wielenclubje in Goers uitrusting. De koning en in de, een in een lang Weet je, dus dat ontaart helemaal. Er staat dan ook wat is minder rock'n'roll dan een langlauver op de rode loper. Hmm. He, en, en dat is iets wat je wel, uh, vind ik nogal regelmatig in het echt ziet. Dat ja. mensen iets... Ja, iets mal, he, die huren een pak bij de feestwinkel en lopen rond en krijgen dan alle aandacht. Ja. En ik vind dat eigenlijk toch een deflatie van de aandacht die andere mensen krijgen... die werkelijk geoefend hebben en wat kunnen. Ja, ja. Ja. Heb, je, heb je daar voorbeelden van? Wat, wat voor recente voorbeelden zie je daarvan? Nou, een paar Dan. weken geleden was ik op Vlieland... In, in zo'n klein dorpje, dorpsplein. Weet je, echt ja. En er liepen twee kerels. Eén had een berenpak aan. En die andere man had een berhaar. En uh, net En iedereen kijkt naar hun. En zij genieten ervan. En wat? ik denk, ja, dat stoort mij. Ja, ja. ja dat is. Je, je hebt de, oh, niet zo lang geleden, een, of een paar jaar geleden, een pamflet geschreven. Denkend aan Holland. Waar, waar in feite. Uh, je, je hetzelfde narcisme aan de kaak hebt gesteld. Is, is ja. dit boek, deze roman De Roodloper... is, is dat een uh, literaire uitvloeisel van hetzelfde idee? Ja, ik had er niet zo bij stilgestaan... maar ik las dat ook in de recensie uh, vandaag <lacht> of gisteren. Uh, dat klopt eigenlijk wel. Ja, In dat pamflet wint ik me ook op, geloof ik... Um, over het Oranje legioen van het Nederlands Elftal. Weet je wel. Die mensen die voelen zichzelf eigenlijk ook te goed om publiek te zijn. Die treden zelf op door zich maffen. Uit te dossen. En, en uh, die vent met die trommel, die Indiaan, mm. weet je wel. En dan gaan ze in de oranje mars naar het stadion. En dat komt dan op de televisie. En mm. ja, die mensen genieten eigenlijk meer van hun eigen. De, hè, wat zij doen dan van de wedstrijd. Ze ja, ja, we staan bijna met hun rug naar de wedstrijd. Ja, ja en Mr. dat verklaart volgens mij ja. waarom de Nederlandse elftal het zo matig doet. <laughs> in zo'n carnavaleske sfeer ja. voel je geen kracht meer voor zo'n publiek, dat zelf aan het optreden is, wil je niet eens winnen, denk ik. Want die jongens van het Nederlands Elftal spelen overal de sterren van de hemel... bij de grootste verenigingen ter wereld. Maar dat is dan in een serieuze voetbalstudie. Houd je het overwogen om bondscoach te worden? Nee. Nee. lijkt me wel een mooie baan huis. Ja, zeker. Het mooie is dat Lou, hij zit die roodloper op, maar neemt dan tegelijkertijd zet hij er een streep onder als het blijkt dat het inderdaad uit de, uit, de, uit de hand loopt. Mooi is wel dat hij de liefde die al die tijd niet op zijn pad is gekomen... die komt hij daar wel tegen. Ja. ja, volgens mij bestaan de mensen die zo verlegen en mensenschuw zijn... dat ze eigenlijk niet naar een kroeg of een feest durven. Maar ja, altijd thuis zitten is het ook niet. Maar als ze dan een podium is waar je een duidelijke rol op kunt spelen... Weet je, dat je niet hoeft te improviseren, maar dat het mm -hmm. duidelijk is wat je moet doen... dan kunnen die mensen wel naar buiten. En zo'n iemand die heb ik dan naar de rode loper uh, laten gaan. Een, een meisje die, die dat dan wel durft. Ja, en hij... hij ja. En dan haar... wordt er dan die Luda aan gekoppeld door die vrienden. Ja, en die neemt weer het initiatief. Ja. ja, en dan heeft hij voor het eerst, dan is hij al in de vijftig... Um, voor het eerst een afspraakje met een meisje. Hm. Dat hij haar gaat ophalen als roadie. Je hoeft er geen afspraak met meisjes te maken. De meisjes komen wel naar de oefenruimte. En dan ga je een eindje rijden in de bus van de band. Uh. Ja, ja. Dus dan belt hij voor het eerst op zijn vijftigste een vrouw op. om te zeggen hoe laat hij haar afkomt halen. Ja, dat is een hele mooie. mooie vertederend om, om dat te lezen. Is dat? Ja, zeker ook omdat hij zich dan ook realiseert. van ja, dat met die band. Weet je, we kenden elkaars achternaam eigenlijk niet. Aha. We wisten niet waar we woonden. Dat was. Ja, wel vriendschappelijk, maar ook totaal oppervlakkig. Mm -hmm. Dat herinner ik me van die repetities ook. Die praten over de muziek en over geluidsinstallaties. Ja, daar wist je en... niks van op, hè? Nee. En hij wil nou dan eindelijk eens een keer iemand leren kennen en praten met iemand. Ja. Dus hij neemt zich voor om niet de radio aan te zetten... want dat lijkt dan alsof hij niet wil praten. Maar ja, dat meisje dat kan niet praten, die zegt niks terug. Dus dat, dat blijft ontzettend stroef en pijnlijk. En dan nog later dan bereikt hij een volgende stap van volwassenheid, zou ik zeggen. Ja, ja. Uh, Heel laat. Dat hij dan denkt van, ik accepteer dat zij niks zegt. Ja. He? Dus ik zet gewoon wel de autoradio aan. Ja, of, of ze, ze maken samen muziek. Het is ook zo mooi. Dit is een nummer wat we even een stukje van laten horen. Wat, wat ze allebei gemeenschappelijk hebben. Dat is Blackbird ja. van de Beatles, hè? Ja. ja. Lou, die, die speelt ja. dat. Ja. Zijn basgitaar. Zijn basgitaar. Bas en, ja. zij, en zij blijkt dat uh, heel mooi te kunnen zingen. Ja. Ja. ja. En zo vinden ze elkaar eigenlijk. En zo vinden ze elkaar ja. eigenlijk, ja. Al weten we niet hoe het afloopt. Nee. Nee, nee we weten niet hoe het <laughs> verder gaat. Nee. Ja. Goed, heb je alweer een volgend project uh, Nee, totaal of? niet. Nee. Even, even niet? Nee, ja, je moet wachten tot je weer een idee krijgt. Anders kun je niet beginnen. Nee, wacht op een volgende rode loper. Ja, <laughs> <laughs> een volgende misvatting. Goed, dankjewel, Thomas. Uh, Thomas Rozenboom. De rode loper ligt nu in de winkel. En is uitgegeven door uitgeverij Quirido. Uh, straks na het nieuws gaan we het hebben over Mighty Society. We gaan het ook hebben over de, uh, de, de, de, de toneel Publieksprijs. Die bestaat 12,5 jaar. En we hebben de virtuele vitrine. En uiteraard gaat Alex Roeka nog een keer spelen. Ach, wel nee, wel twee keer. Tot zo'n nationaal van drie uur. Opium. Avro. Het is bevolkt, dus de maan helpt ook niet in het donker.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 Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroegen. Vogels. Het nieuws van alle kanten.